2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Goedemiddag, tieners die willen een sixpack of mooie curves. Maar ze doen vaak maar wat in de sportschool en dat is niet ongevaarlijk. In het wielerseizoen wordt dit weekend weer geopend met de Vlaamse omloop van het Nieuwsblad. In Radio 1 vandaag na het NOS-journaal met Gert Kluk. Oekraïne heeft een nieuwe coalitie die een pro-Europese koers wil varen. Interim-president Tutschinov zei in het parlement dat de meerderheid de brede coalitie steunt. Daarin zitten onder meer de partijen van de oppositieleiders Kitschko en Timoshenko. Beoogd premier is oppositieleider Yatsenyuk. Hij zei dat zijn land aan de rand staat van de economische en politieke ondergang. Ook zei hij dat de territoriale integriteit van Oekraïne wordt bedreigd. De nieuwe regering moet impopulaire maatregelen nemen en blijft waarschijnlijk maar enkele maanden aan. De afgezette president Jan Janukovic zit in Rusland. Hij heeft Moskou gevraagd om zijn veiligheid te garanderen. En de Russen hebben dat toegezegd. Janukovic liet voor het eerst weer van zich horen. nadat hij afgelopen weekend was verdwenen. Verslaggever Getjan Dennekamp in Oekraïne. Of zijn uitleg is een beetje grotesk, denk ik. Hij zegt dat hij nog steeds president is. En hij denkt ook nog dat hij steun heeft van de inwoners... van bijvoorbeeld het Oosten en op de Krim. Maar in werkelijkheid zijn er echt maar heel weinig mensen... die hem in Oekraïne nog als leider zien. Zoals een medestander van hem onlangs zei, hij is uh, geschiedenis. De Rabobank sluit de komende jaren waarschijnlijk... meer vestigingen dan gedacht. Eerder ging de bank ervan uit dat er eind 2016... minder dan 500 vestigingen over zouden zijn. Nu heeft de bank het over ongeveer 400.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 Het weer. In het oosten nog even zon. Geleidelijk raakt het overal bewolkt. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Het is ongeveer 8 graden en er staat een stevige wind. Morgen overwegend droog, later in het zuiden opnieuw regen. Er is verkeersinformatie Dennis mooi. Bij Amsterdam staat er file op de A10. Vanaf de A10 noord richting de A10 west. Tussen oost en Werven en de Koentunnel 2 kilometer. En in de kop van Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N9. De provinciale weg tussen Alkmaar en Den Helder. Bij Petten is de weg in beide richtingen dicht.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Tieners pompen hun spieren op in fitnesscentra... door onbegeleid sporten, maar ook met anabolisch steroïden. En Harm van Altenveld, onze verslaggever, Die is in uh, Noord-Limburg. Niet voor het carnaval, uh, hè, Harm? Nee, ik ben uh, iets ten noorden van Roermond te gast op een varkenshouderij... Uh, in het dorpje Heibloem, waar ze beducht zijn voor de Afrikaanse varkenspest. Zo meer daarover in Radio 1 Vandaag. Fitness is de afgelopen jaren heel populair geworden onder tieners... blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Trainen in de sportschool is goed voor je stoere imago. Maar sportartsen, sportschooleigenaren en zelfs de KNKF... dat is de Bond voor Fitness en Krachtsport, die hebben hun twijfels. Want zo zou de begeleiding onder de maat zijn... en kiezen tieners vaak gelijk voor de zwaarste workout. Bij ons in de studio is Jan Koster. Hij is voorzitter van de bond. Welkom. Ja, u bent natuurlijk vaak... In die sportschool, uh, signaleert u dit bij die groep jongeren dat dit gebeurt? Ja, die leeftijdscategorie, 12 of 17 jaar, die komt uh, ook omdat ze op hun school voor voortgezet onderwijs en in het uh, middelbaar beroepsonderwijs in aanraking komen met uh, fitnessapparaten, fitnessapparatuur. Die staan tegenwoordig op school? Ja, uh, naast de gebruikelijk traditionele gymnastieklokalen heb je vaak ook uh, een ruimte die specifiek... Uh, geschikt is gemaakt voor het beoefenen van, van fitness. Maar dan hoeven ze toch niet aan de sportschool? Nee, zou je denken. Maar ja, op school heb je maar drie tot twee uur les in de week aan gymnastiek. Kijk, en de leeftijdsgroep rondom die jonge sporters... Ja, die drink je toch ook wel in dat strakke lijf te zitten... wat de anderen ook hebben. Ja, gebeurt dat? Ja, absoluut. Je ziet dat in die peergroep heel veel druk op jongeren komt te staan... om erbij te horen, om erbij te blijven, om erbij te zijn... Uh, los van het feit uh, hoe ze zich uh, daadwerkelijk in de sportschool gaan gedragen. Ja, want het, in die hele jongere cultuur is nu het six-pack... Eh, ja. uh, van, die, van die mannen die, uh, die laten zien hoe goed ze getraind hebben. Ja. Dat is heel erg populair ja. en daar, ja, daar willen de kids aan beantwoorden. Absoluut, en dat ja. geldt niet alleen voor, uh, voor jongens, dat geldt ook uh, voor meiden. Maar ja, aan de andere kant uh, zien wij ook als bond uh, dat zaken toch wat escaleren. Dat gaat om kwaliteit en niveau van de begeleiding. Kijk, Die gymnastiekleraar is er niet bij en ja, ik... Ik kan uh, verhalen vertellen dat uh, gymnastiek naar een sportschool gaan... om daar hun lessen uit te besteden. En vervolgens bezig gaan uh, met hun notities... maar niet meer daadwerkelijk in de begeleiding uh, in de zaal eh, eh, of in de eh, school staan. Wat gebeurt er dan? Ja, long, Jongeren doen of helemaal niks. En wat ik dan zelf ook als fitnesser uh, zie... is dat ze hun oefeningen staan te doen... terwijl hun uh, Android of hun uh, tablet uh, gewoon aanstaat. Uh, ze sms'en en, en whatsappen. Ja, maar dat is niet per se schadelijk voor je lichaam? Nee, maar de oefeningen die je doet uh, zouden wel goed uh, begeleid moeten worden of in ieder geval goed geïntroduceerd moeten worden, zodat je weet wat wel kan, wat niet kan, en uh, je moet ervan. Want ze tillen te zwaar of? Ja, of verkeerd. Het, het gaat vaak uh, om, om verkeerde technieken die worden gebruikt, die vast wel een keer door een instructeur zijn voorgedaan. maar nooit uh, in een één-op-één uh, begeleiding uh, ook daadwerkelijk worden gecontroleerd op de uitvoering. En ze willen grote snap, stappen snel thuis. Ze dus heel snel ja. thuis zijn. Mm -hmm. ja, dus, dus dan een... pakken ze meteen maar de allerzwaarste gewichten ja. of? met het idee dat dat dan ook wel zou moeten kunnen. En vaak zie je dat rondom een apparaat meerdere jongeren staan... Uh, die elkaar ook echt opjutten om uh, hoger, zwaarder en, en meer te gaan, uh, gaan tillen. Ja, we zijn zelf ook gaan kijken trouwens. Onze verslaggever Harm van Attenveld deed dat in de sportschool Basic Fit. Kun je al sporten vanaf 15 euro per maand goedkoop... en dus extra aantrekkelijk voor tieners. Ja, je moet gewoon goed uitzien en uh, gezond zijn. Dat is, uh, dat is helemaal in nu. Je ziet het overal en je wil er deel van zijn. Zeker op die jeugd, ja, die zijn zo gefixeerd op zwaarder, zwaarder, zwaarder en heftiger. Want iedere keer als je jeugd met elkaar een beetje ja, opnaait, zeg maar, dan zie je gewoon dat ze daar gewoon te zwaar trainen, te snel. mensen zien nou aan je van hey, je bent gegroeid, je bent groter geworden. Dat is het leuke dan. Ik ben zelf een fanatiek fitnesser, één keer per week. En ik doe wielrennen en tennis en hardlopen. John Verhouden, commercieel manager bij Basic Fit. 93 vestigingen inmiddels in Nederland. We zitten niet stil inderdaad. Maar zaterdag komen er drie bij. Dus er zit zitten op de 96. Het groeit dus? Ja, het groeit enorm. We zijn natuurlijk een keten die met name gericht is op het wat segment wat lager in prijs is. Maar niet in de kwaliteit. Weer 20 kilo erbij. Hoeveel kilo zit er nu op dat apparaat? Uh, 200. En die 200 kilo duur jij met jouw benen omhoog? Ja, dat klopt. Dat is nog eens echt fitness. Hoe oud ben je? 16. Hoe lang doe je dit al? Een uh, half jaartje ongeveer. Als ik naar je kijk, dan zie ik jou staan in hemd. Met behoorlijk dikke spieren. Waarom ben je gaan trainen? Gewoon omdat ik het leuk vond. Gewoon vrienden deden het. En mijn neef dus. Toen dacht ik, nou begin ik ook maar. En inmiddels ben je een brede gast geworden? Nou, ik heb nog wel een lange weg te gaan. Maar ja, dat komt wel vanzelf. Is het belangrijk deze dagen om. Uh, er goed gespierd uit te zien? Wow, ik doe het meer voor mezelf dan voor anderen. Maar ja, het is zo fijn, meegenomen. Kijk, je door de hal heen. Dan zie ik aan de ene kant allerlei cardioapparaten. Daar ligt zo te zien de gemiddelde leeftijd iets hoger dan aan deze kant van de zaal. Daar zijn de fitnessapparaten waar je moet tillen en gewichten moet drukken. Dat is een herkenbaar beeld? Absoluut. Ja, je ziet vaak de, de wat jongeren... En de jeugdigen die willen laten zien hoe ze eruit zien, dat zie je vaak meer aan de krachtkant. En mensen die echt zeggen: ik kom echt voor mijn conditie, die zie je over het algemeen wat meer aan de cardiokant, correct? Nick, 16 jaar, sta jij wel eens aan de cardiokant? Nee, nooit. Jij komt alleen om te bouwen aan de spieren hier, lui? Ja, dat wel. Niet voor je conditie? Nee. We hebben al één regel bij ons. Hè. Jongeren onder de 18 jaar kunnen zelf geen lid worden. Ze moeten altijd door een ouder of voogd of begeleider hè, ingeschreven worden. En als ze jonger zijn dan 16, moeten ze altijd met een ouder iemand trainen, zoals je net ook zag. We adviseren het ook niet hoor, jonger dan 16, absoluut niet. Want uiteindelijk, die jongen, deze jongen die traint al vrij serieus en het ziet er ook inderdaad al een stuk gespierder uit, denk ik, dan een half jaar terug. Want hier kun je natuurlijk nooit mee beginnen. Met 200 kilo lekpress is echt uh, not done. Als ik hier omheen kijk, dan zie ik een grote hal met heel veel apparaten. Hierachter kun je zelfs virtueel trainen. Dan doet iemand op een beeldscherm voor wat je moet doen. Dat drukt de kosten qua instructie. Begeleiding, is die dan hier? Nee, in theorie doen we niet aan begeleiding. Wij werken met een, met een virtuele app, zeg maar, waar we de oefeningen uitleggen. En wat je ziet bij de jeugd, zeker met name bij de jeugd, die willen natuurlijk heel erg graag gaan sporten. Met name de, de, de begeleiding halen ze ook uit een vriend of vriendje. Ze, ze struinen meer het internet af als jij en ik bij elkaar over hoe oefeningen moeten. En daarnaast hebben we natuurlijk wel gewoon de basistrainingsschema's, die overal her en der te verkrijgen zijn. Maar goed... Er staat hier niet iemand die zegt: hey, dat gewicht eraf, want dat kun jij nooit omhoog duwen. Nee, correct. En dat is ook een beetje de, de, de zelfredzaamheid die de, die de jongeren moeten hebben. Hè? Ziet maar... u het als uw verantwoordelijkheid dat hier jongeren geen blessures oplopen? Of nou, is dat als... toch vooral de verantwoordelijkheid van jongeren zelf? Nou, in principe, mensen sporten natuurlijk altijd voor hun eigen risico. Maar we pretenderen ook niet dat we begeleiding geven. Terug bij Nick. 16 jaar, traint sinds een half jaar. Hoeveel jongens zitten in jouw klas? 15. En hoeveel van hen trainen Vijf. En neemt dat aantal toe? Ik uh, denk over een jaartje dat ze ook nog gaan trainen. Want sommigen zijn nog 15. Dus als ze 16 zijn, dan zullen ze dat wel doen. We moeten ook een klein beetje voorzien in de behoefte die er is. Mensen begeleiden elkaar. Over het algemeen luisteren ze altijd wel naar iemand die er uh, wat ouder uitziet. En ook wat meer... Uh, gespierd naar uitziet. want Dat is toch een voorbeeld voor ze, want daar kijken ze vaak naar. Natuurlijk, je wordt niet gelijk heel breed, maar... Uh, als je uh, gewoon uh, eraan werkt, uh, komt het vanzelf wel. Maar dat is wel jouw doel? Dat is mijn doel, ja. ja. Maar waarom in godsnaam? Nou, gewoon, het is... Waarom zou je zo breed willen worden? <laughs> kun je niet. Het is gewoon iets wat ik wil. Cool. Waarom zou je een mooie auto willen? Dus, uh... Omdat je dan harder kan rijden? Of nou, meer waarom? status verwerft? Nou... Hetzelfde met een goed lichaam. Het geeft je, je ziet er minder zwak uit. Meer, zoals u het zegt, het krijgt een beetje status. Een sfeerimpressie bij Basic Fit was dat een verslag van Harm van Attenveld. Meneer Koster, voorzitter van de Bond voor Fitness en Krachtsport. Herkenbare geluiden, hè? Ik? Ja, absoluut. Ja, ziet zelf ook. Goedkoop ja. zeiden ze, maar wel kwaliteit. Ja, dat, dat zegt dan een ondernemer. Maar, maar het is niet zo. Ja, dat kan ik niet zeggen. In basic fit zijn er bepaalde standpunten die je inneemt vanuit ondernemerschap. En of dat met pedagogisch didactische kwaliteit te maken heeft, dat vraag ik me dan wel af. Nou, de visie is heel duidelijk. Het gaat hier om zelfredzaamheid ja. en eigen verantwoordelijkheid. En dat wordt echt gebracht als een, als een krachtpunt van ja. de sport gewoon zelf. Ja. Wat zou u nou willen, hè, met, met alle gegevens die we net besproken hebben, dat, dat er gaat veranderen? Of wat moet er gebeuren? Ik denk dat het handig zou zijn als je vanuit het gezin... jongeren begeleidt naar hun sportbeoefening. Dat je dat niet alleen specifiek gelijk maakt... en op heel vroege leeftijd gaat uitvoeren... maar dat je een brede basis legt... waarin gewichttraining, krachttraining... Uh, functionele training, vrije halte noem het maar op. Vanuit de het basis gezin, U bedoelt dat de ouders daar een rol in moeten spelen? Ja, in, in de keuze van de sporten die je doet, in de duur van de sporten die je beoefent, maar ook in de keuze van de sporten. Uh, kies een sport die bij je past, om vervolgens uh, ja, in een tweede uh, situatie vakliek in het basisonderwijs, uh, dan wel de gymnastiekleraar in het voortgezet onderwijs, ook die uh, kennis en kunde mee te geven, zodat de jongeren op weg naar dat stukje zelfstandig sporten... ook veilig en verantwoord kunnen sporten. Ja, want die krachttraining, het zit ook een beetje in de hoek... Hè? Van, van, van de bodybuilders en van die, van die ja. rare shows die je af en toe ziet... en, mm -hmm. en van, van de verkeerde spullen die je kunt slikken erbij. Ja. Ja. Want dat gebeurt ook, hè? Absoluut. Ook door die kids. Ja, die kids die willen uh, zo snel mogelijk het uh, hoogste rendement hebben... Uh, niet in een goed begeleid uh, trainingsprogramma uh, waar je gewoon veel tijd mee, uh, mee bezig bent. In een zorgvuldige opbouw, uh, veilig en gezond blijven. Maar neemt sporten. u dat ook waar, dat, dat die middelen daar rondgaan? In de ja. kweetkamer, zeg maar? Uh, als Bond uh, zijn we bezig met nieuw beleid. En we zorgen er ook voor dat we de contacten met onderwijs en onderzoek gaan versterken. We hebben net uh, twee studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Een onderzoek laten doen naar wie onze klanten zijn uh, in, in de sportscholen, in de fitnesscentra, uh, bij de krachttrainingen. Uh, op dit moment is een uh, student van de hand bezig met een onderzoek naar de kwaliteit en niveau van onze opleidingen. Ja. Zodat u de boel kunt verbeteren. Maar, maar, maar wat kunt u nu, nu doen? Want u ziet het dat ze ja. anabole steroïden slikken of ja. krijgen. Kopen ze die in de sportschool? Dat denk ik wel ja, dat gebeurt dan, dan wel onder op dit onderhans... moment eigenlijk niks tegen doen? Nee, daar hebben we geen grip op. Dus u, dankzij het onderzoek gaat u kijken wie komen er in de sportschool en hoe kunnen we zorgen dat het juiste publiek binnenkomt. Ja, en ervoor zorgen als bond dat we in een stuk voorlichting kunnen vertellen aan ouders, aan sportschoolhouders, aan docenten gymnastiek, hoe je veilig en gezond kunt blijven sporten. Precies. En dan hoopt u ook dat de, de krachtsport weer een beetje salonfee uh, ja. kan worden. Okay. Ja, Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer Koster. Na vier vieren praten we nog met sportarts Hans Smit. We Scene. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted. Strolling so casually I'd rather, be. rather be, clean bandit was dat. Radio 1 vandaag. Een hele grote financiële tegenvaller voor de voetbalclub RKC. De club uit Waalwijk moet bijna 800.000 euro betalen aan de belastingdienst. Aan de telefoon algemeen directeur Remco Overeere van RKC. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom Goedemiddag. heeft de belasting deze claim bij u of bij jullie neergelegd? Um, nou goed, het is, het is een situatie die al stamt uit 1998. Toen, uh, toen is er een zaak uh, ontstaan op basis van het feit dat er toen de tijd twee spelers, twee spelers voor ons hebben gespeeld: uh, Petrov en Kovendaric. En um, er zou uh, um, uiteindelijk toen de tijd uh, middels een omweg uh, um, ja, loon aan de spelers zijn betaald waarover geen loonbelasting betaald zou zijn. Um, en um, ja, daar is uiteindelijk een, een zaak in geworden. Er is in 2006 uitspraak ingedaan en uiteindelijk een hoger beroep is daar jongstleden uh, uitspraak in gedaan dat, uh, dat RKC niet in het gelijk is gesteld. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat de claim uiteindelijk uh, ja, ge neergelegd kan worden bij de club. Dat u moet betalen dus? Uh, nou ja, dat uiteindelijk uh, ja, is het wel de situatie. Um, wij zijn op dit moment, uh, hebben wij ja 16 jaar later een compleet nieuwe directie, een compleet nieuwe raad van commissarissen. En ook bij de Belastingdienst zijn er natuurlijk een aantal uh, andere mensen in dienst getreden. Dus in januari hebben wij een eerste kennismaking gehad met de belastingdienst. U hoopt dat die wat nieuwe mensen raakt. zeggen, Ayola, ah, laat maar zitten? <laughs> nou, dat zal, dat zal natuurlijk niet gebeuren, maar het is wel goed om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat de gevolgen zijn. Want in, in, in die 16 jaar tijd uh, is een en ander uh, ja, gezegd, compleet in de, in de knoop geraakt. Want wat uh, betekent uiteraard? dit voor RKC als u dit moet betalen? Nou, dat zijn we dus nu aan het onderzoeken, want uh, 16 jaar geleden was de BVO RKC Waalwijk er nog niet. Uh, en was er dus nog geen sprake van een betaald voetbalclub, maar was het nog een verenigingsorganisatie. Oh. Uh, Je hoopt er en nog onderuit te komen? Ook, uh, nou, um, wij hopen vooral in gesprek te komen en te kijken ja, wat mogelijke oplossingen zijn. En um, er onderuit komen, plat gezegd voor uh, de BVO, dan wel de vereniging, dan wel uh, de mensen die toen de tijd de scepten zwaaien. Ja, dat, dat zal iets zijn wat denk ik niet realistisch is. Maar nee, de kwaliteit... nou ja, ik wens u daar heel veel succes in, maar toch even, wat als u inderdaad die 800.000 euro op moet hoesten? Wat betekent dat voor de club? Nou kijk, uiteraard kunnen wij niet zomaar 800.000 euro ophoesten. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar nogmaals, uh, het is nog niet duidelijk of die claim daadwerkelijk op de BVO... Er... Nee, dat snap wel... ik. Maar wat betekent dat als die claim doorgaat? Nou, daarover zullen we dus in gesprek moeten gaan, wat dat dan betekent. <laughs> U wilt daar wat niet volgen. op vooruit Begrij lopen, begrijp nee, ik. Ja, dat is lastig. Wij hebben, wij hebben, morgen hebben wij een gesprek met, uh, met de, uh, ja. uh, de opvanger. Okay. En in dat gesprek uh, ja, zullen we dat hele dossier dus verder uit moeten pluizen. Ja, sterkte en, uh, wij... erbij. Dat is voor Laat iedereen lastig, zien, dat soort wat, uh, gesprekken met ja, de belasting. Ja, wat, wat de vervolgen zullen gaan zijn inderdaad. Remco Overseer, directeur van RKC. En mogelijk moeten ze dus 800.000 euro betalen. Radio 1 vandaag. De wielerfans die tellen de nachtjes slapen af. Zaterdag is het namelijk weer zover. Dan gaat het koersjaar weer officieus van start met De Omloop: Het Nieuwsblad. Mark de Bruin, schrijver van het boek Het Laatste Rondje om de Kerk over wielrennen in Vlaanderen. Welkom, uh, Mark. Dank je. Uh, zaterdag uh, ligt jaar voor de TV, neem ik aan. De agenda is uh, geblokt. Mijn beste wielervrienden zijn geboekt om voorafgaand aan de omloop... zelf een stukje te fietsen en na afloop onder het genot van Belgische bieren... Zo de middag eens goed te evalueren. Ja, ja. ja. zegt die, um, die omloop. Hè? Heel lang was het natuurlijk het volk en nu is het het nieuwsblad geworden. Waarom kijkt iedereen in Vlaanderen daar zo naar uit? Het is niet eens de echte start hè, van het Unisseizoen. Nee, tegenwoordig begint hij uh, ergens begin januari in tropische orde. Australië, Argentinië, Katar. Oman, Qatar, ja. noem het allemaal maar op... Maar dat is niet het echte fietsen. Het is niet het echte wielrennen. Uh, het is het einde van de winterslaap. Het is het begin van de lente. Het is het begin van het klassieke seizoen. Het is ook dé maand. Eigenlijk de sportmaand in België. Vlaanderen moet je eigenlijk zeggen. Wallonië doet niet echt mee. Uh, waarop dat land één maand in een jaar. Uh, op de internationale sportkaart staat. Even afgezonderd, afgezien van het veldrijden, dat is voor de echte Puriteinse liefhebber die uh, last heeft om de winterslaap te vatten. Maar het is het, is het begin ja. van oh, fietsen, het is het begin ja. van meer. Ja, begin van meer, uh, ja, want de lente begint ook, ook met de Primavera natuurlijk, Milaan-Sanremo. Uh, ja, dat, dat is vinden de ja. Ja, ja. Maar goed, wij houden het even bij, uh, maar, bij maar als, Vlaanderen. Maar als dat het echte begin is, moet je dan niet in plaats van een biertje op de bank gewoon daar langs de route staan? Je kan het nergens zo goed uh, bekijken en tv? analyseren als thuis uh, okay. op tv. Ja. Ja, maar de Je Belgen... moet er wel een keer geweest zijn, hoor, zeker. Ja, maar, de, maar de Vlamingen die doen dat niet. Hè. Die gaan daar met de hele familie naartoe, geloof ik. Voor Vlaanderen is uh, fietsen of wielrennen koers, zoals zij zeggen. Hè, Nederlanders fietsen, wij verplaatsen ons op een fiets. Voor Vlaanderen voor Vlamingen is het uh, veel meer dan dat. Is het een, een stuk uh, van de volksidentiteit? Is het iets waar ze ook al bijna anderhalf jaar, sorry, bijna anderhalve eeuw geleden mee begonnen zijn. Maar dat echt het in ieder dorp, in ieder gat eigenlijk... waarvan wij de namen niet eens kennen, uh, daar was een eigen koers. Een klein omloopje, rondjes om de ton, zoals ze dat vroeger En wat houdt dat noemden. in, na zo'n koers gaan? Wat betekent dat? Inderdaad alleen langs de route staan en dan weer naar huis? Of? Nou, je hebt eigenlijk... Het, uh, op het Vlaamse platteland of buiten de grote steden heb je nog veel meer een, een cafécultuur dan wij in Nederland hebben of misschien zelfs ooit gehad hebben. En daar identificeer je je met de supportersvereniging van de lokale held die weliswaar nooit wint, maar uh, de, die je wel wilt supporteren die ene middag. Je, de mensen komen voor het eerst weer naar buiten, komen voor het eerst elkaar weer tegen. naar het café in dan. Café in af en toe een beetje naar het wielrennen kijken. We Gaan zelfs koersen door het café. Af en toe begrijp ik ook. Nog ja, er is er hier nog een eentje, ja. ook zo'n zo koers die 100 jaar bestaat die dat doet. Zeg maar qua punt is het eigenlijk niet zo'n belangrijke wedstrijd, hè, deze omloop? Het leuke van de omloop is dat. Uh, het wielrennen is enorm gemondialiseerd de afgelopen jaren. Er zijn eigenlijk heel vervelende toestanden met uh, UCI-punten die je moet halen om het volgend jaar ook weer bij die belangrijke koers aan de start te staan en al die renners worden gekocht... omdat ze voor punten staan. Uh, de omloop is een prestigewedstrijd... en is eigenlijk ook de enige uh, traditionele koers... voor de wielrenners zelf nog... die ze om het prestige willen winnen... en niet zozeer om die punten... of omdat het een hele grote het klassieker is. Dat is het, nee, het is, het is echt een... De eer. Het is een soort van collectief uit die winterslaap komen... elkaar weer ontmoeten... en het is de eerste echte afspraak... In het jaar. Maar is hij dan daarin belangrijker of van meer prestige nog dan de Ronde van Vlaanderen? Nee, de Ongeveer Ronde van Vlaanderen. Dat is de, de hoogmis. Is. Ja. Dit is het voorspel, ja. zou je kunnen zeggen. Uh, er is wel een gezonde rivaliteit tussen, tussen die twee. Want in feite gaan we nu zaterdag naar de mini-Ronde van Vlaanderen zitten kijken. He, die is uh, over een maand. Uh, wat de omloop eigenlijk leuker maakt dan die Ronde van Vlaanderen. Los van het feit dat die Ronde van Vlaanderen de afgelopen jaren... ook is ingekapseld in een soort van... commercieel nostalgische conglomeraat... van ja, een beetje nep-nostalgie ook van alle grote klassiekers... die uh, door dezelfde club worden uh, uitgebaat en vooral worden gecommercialiseerd. Um, die omloop uh, is een verrassing. Over een maand weten we wel wie er in vorm is... en weten of Tom Bonen echt weer helemaal terug is. Want Zaterdag is een is voor, iedereen... voor Tom hè? Tom heeft hem Deze? nog nooit kunnen nee. winnen. Dat maakt zo'n wedstrijd, dat geeft dan, ja zeker in het wielrennen... een beetje extra mythische we status. Zou het nu kunnen doen? Want nu, nu gaat het best goed met hem. Hij is nog nooit zo uh, vroeg zo goed geweest in het voorjaar. Dus als hij hem ooit wil winnen, zal hij dit jaar moeten doen. Ja. Maken Nederlanders eigenlijk nog een kans? Als outsider. Als outsider uh, Langeveld heeft uh, de koers in 2011, meen ik, uh, gewonnen. Uh, Fiets nu voor Garmin. Is wel een kandidaat. Maar we zullen ook... Dit voorjaar uh, zal Nederland bijna een klassieker gaan winnen. Maar ik vrees dat dat uh, nog even duurt. Ai. Jammer. Dat wordt in ieder geval een Belg, zeg jij. De kans is vrij aannemelijk. Maar er zijn, nogmaals, het is voor de wielrenners zelf een hele prestigieuze grote koers. Het is niet een, zomaar een, een Vlaams onder Je durft niet uh, één naam te noemen? Ik zou zeggen Jack Bauer als outsider, Nieuw-Zeelander. Okay. Of anders... Uh, ja, bonen is te, te, te veel voor de hand liggen. Ik zeg Jurgen uh, Roelands. De grote doorbraak van, van Roelands. Dan gaan we die in de gaten houden. Dankjewel, Mark de Bruin. Graag gedaan. In Radio 1 vandaag, zo meteen uh, alleen vandaag... een architect dan die een wending aan zijn leven heeft gegeven. Hij is kunstenaar geworden. Ik ben architect van huis uit, die opleiding heb ik afgerond. Ik heb als architect gewerkt, maar ik liep daar tegen muren op. Weet je, als je in de opleiding zit of is geneigd om gewoon mee te gaan in de stroom, Je bedenkt wat je denkt leuk te vinden, maar is het werkelijk wat je leuk vindt? En daar ben ik wel tegenaan gelopen. Dat zo direct, nu het Radio 1-journaal. Dit is Radio 1. Met Gert Kluk. De nieuwe coalitie van Oekraïne gaat een pro-Europese koers varen. De zojuist benoemde premier Yatsenyuk heeft in het parlement gezegd... dat de toekomst van het land in de Europese Unie ligt. In de brede coalitie zitten onder meer de partijen... van de oppositieleiders Klitschko en Timoshenko. Yatsenyuk zei dat zijn land aan de rand staat... van de economische en politieke ondergang. Volgens hem hebben de vorige machthebbers... de afgelopen jaren 70 miljard dollar het land uitgesluist. De Rabobank sluit de komende jaren waarschijnlijk meer vestigingen... dan gedacht. Eerder ging de banken uit dat er eind 2016... minder dan 500 vestigingen over zouden zijn. Nu heeft de bank het over ongeveer 400. Klanten regelen steeds meer zelf via internet en de smartphone. En daarom is een deel van de kantoren overbodig. De grenscontroles komen even terug... ter gelegenheid van de internationale nucleaire top eind volgende maand. Staatssecretaris Steven zegt dat er steekproeven komen... als er specifieke informatie binnenkomt of als er dreiging is ook op de luchthavens, wordt dan gecontroleerd. En dat zijn hoofdpunten. Het was een ongeluk op de N9 bij Petten, Wijnand Zwaan. Hoe is het er nu? Ja, die weg is nog steeds dicht en het gaat om de N9 Alkmaar den Helder. In beide richtingen tussen Petten en Sint Maarten C... gaat uh, waarschijnlijk nog ruim een uur duren te opruimen van dat ongeluk. Verder waren er wat problemen in de Koentunnel. Op de A10 West richting Den Haag er stond een auto stil... maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En op de A50 Os-Eindhoven. Voor Eindhoven 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Radio 1 vandaag... Met Jan Mon en Susanne Bosman. En onze verslaggever Harm van Attenveld. In Noord-Limburg dus, waar uh, ze bang zijn. Harm, dat vertelde je al even aan de kop van dit uur... voor de Afrikaanse varkenspest. Ja, klopt. Die uh, Afrikaanse varkenspest die is geconstateerd eerst in Litouwen. Dat is al uh, een tijdje geleden, hè? Ja, dat is al een aantal weken geleden, ja. ja. Maar toen kwam het verhaal naar Polen. Toen werd er een wild zwijn gevonden... Op 900 meter van de Wit-Russische grens vraag ik aan Mark Thijssen, voorzitter werkgroep Varkenshouderij van LLBTO, de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie. Wat was er met dat zwijn aan de hand? Uh, dat zwijn dat had, dat was afgevaccineerd, dat was besmet met de Afrikaanse varkenspest. En dat is net zoiets als de klassieke varkenspest, er is niks aan te doen, die beesten gaan dood, zijn niet te redden. Dat uh, is inderdaad uh, ook een hele besmettelijke uh, ziekte voor de varkens. Uh, inderdaad, dat uh, is iets waar we absoluut niet op zitten te wachten. We zijn vanmiddag te gast bij Leo van Lier. Hij is uh, varkensboer in Heibloem, Noord-Limburg. wandelen eventjes hier uh, over dit modderige pad. De verslag even verslijnd op kompen. De boerenvoorman op gaatjes En Daar is een hek en daarachter zitten varkens. Dat zijn de lucky ones, om het zo maar te zeggen. Want die zitten niet in de stal. Die leiden hier een vrij en blij leven. En Die beesten die besmet raken. Wat, wat zie je dan aan zo'n beest? Nou, wat zie je aan zo'n beest? Die dieren die, uh, ja, die zijn ziek, uh, die hebben koorts, uh, uh, die hebben wat uiterlijke verschijnselen. Uh, ja, dat, zijn, uh, dat zijn dieren die uh, heel makkelijk sterven, uh, dus dat, uh, ja, dat ziet er niet goed uit. Ja, dat wil je voorkomen. Hoe groot is de angst nu hier dat die Afrikaanse varkenspest naar Nederland komt? Nou, de angst is best groot. En waarom is de angst best groot? Uh, wij hebben natuurlijk als, als Nederland heel veel contacten met Oost-Europa. Dat hebben we enerzijds met, met dieren, maar anderzijds ook met mensen. We, zijn, we zitten hier natuurlijk in Noord- en midden limburg We hebben hier heel veel volle gronds Daar komen dadelijk met de sperries komen heel veel mensen weer heel belangrijk werk doen in deze regio. Mensen uit Polen, mensen uit andere Oost-Europese landen. Die mensen nemen heel vaak, heel graag eten mee. Ja, en dat kan natuurlijk enorm gevaarlijk zijn, want het probleem is, als gens geconsumeerd wordt met producten waar die pest in zou zitten, dan zouden ze dat zomaar mee kunnen nemen. Ja, maar dat kan, want rauw vlees, geslacht vlees, als je dat vervoert, dan haal je het virus zomaar hier naartoe. Uh, die kans is wel aanwezig, ja. ja. Boeren een veertige tik van regen op het schrikdraad, dan krijg je dat geluid. En hier is een ander hek. De boer maakt het breidwillig voor me open. En daarachter dan zien we dan de beesten waarom het gaat. Een zeug met 1, 2, 3, 4, 5 biggetjes. Ja, u bent zelf ook uh, varkensboer. Ik zie al een brede lach op uw gezicht. Ja, is toch een prachtig gezicht. Een zeug met biggetjes, heel mooi. Die angst en die polen die straks hier naartoe komen... en ja, dat u beducht bent dat die wat meenemen, ja, wat kun je tegen doen? Nou, wat we tegen doen is een aantal zaken A. Uh, we roepen echt op om uh, uh, mensen en transporten vanuit Oost-Europa naar dit land toe, dat dat zo hygiënisch mogelijk gebeurt. Dat noemen we uh, die auto's die moeten dubbel gereinigd en ontsmet worden. Dus om te voorkomen dat, dat ze een virus mee zouden kunnen nemen. Wat we ook doen is dat we uh, ook met name onze collega's in de tuinbouw oproepen die uh, ja, vaak van de diensten gebruik maken van die Oost-Europese medewerkers dat die ook geen etensproducten, producten geen etenswaren meenemen vanuit. U dus doet hier een oproep aan de mensen hier, uw collega's in de land en tuinbouw. Zorg dat jullie mensen die uit Polen komen, dat die absoluut geen eten meenemen. Ja, en niet alleen uit Polen, maar ook uit Litouwen en ook uit andere Oost-Europese landen. Want we mogen niet vergeten dat het gaat niet zozeer om Polen en om Litouwen, als wel die besmetting zat of zit nog steeds in Rusland en al die grensgebieden met Rusland. Dat gaf je stra uh, straks ook al. Is een link en daar heb je nog mensen die hebben er twee varkens in de achtertuin en dan is het maar zo overgesprongen. In Inmiddels heeft Rusland tot slot de import van varkensvlees uit de EU stilgezet... Dus de varkens die hier nu worden gekweekt, die gaan in ieder geval niet naar Rusland. Waar gaan ze wel naartoe nu? Uh, ze moeten hun werk elders vinden binnen Europa uh, naar andere gebieden buiten Europa. Met name Azië. Maar goed, uh, u raad het al. Uh, daar wordt er dankbaar misbruik van gemaakt in de handelstromen. Uh, door fors uh, ja, minder te bieden voor, uh, voor vlees- en vleesproducten. En daarvan merkt Leo van Lier, varkensboer, waar ik nu te gast ben. De gevolgen. En over die gevolgen straks meer in het volgende uur vanuit Noord-Limburg. Hei Bloem. Dan gaan we je horen. Arm van Altenveld dankjewel. Mentre guardo il mare il mio pensiero va ja. alla latitudine di un'altra età. Quando ci credemo nelle favole, sempre con la testa fra le nuvole. Sogni e desideri diventavano realtà Dentro il libro della fantasia. Era la stagione della vita in cui non c'è malinconé Ora in questo tempo di inquietudine Sento che non ci si può più illudere Nonostante tutto resta un po' di ingenuità Dentro la speranza ancora c'è Come allora voglio continuare sempre a chiedermi perché Binonel Tempo Eros Ramazotti. Vragen of opmerkingen? Mail naar radio.1vandaag.nl Over ongeveer een half uur dan kan er een hele grote knal te horen zijn in de omgeving van Kruisland in West-Brabant. Dat kan, want hoe later precies op de ontstekingssnop gedrukt wordt, dat is nog de vraag. De laatste voorbereidingen die zijn in volle gang. En ons verslaggever Karin Alberts die mocht zojuist tot vlak bij de bom komen. Samen met twee deskundigen. Ik ben de major, Henk van der Slik, commandant grondgebonden EOD. En u bent? Ik ben de social-majeur Onko En ik ben de teamleider van de ploeg die vandaag de ruiming heeft gedaan. En dan staan hier met een aantal militaire voertuigen. In de vechten zien we een hoop zand. En daaronder, daar ligt hij? Daaronder ligt de bom. Er uh, ligt uh, 5000 kuub grond ligt daarop. Uh, we hebben een aantal maatregelen getroffen om de effecten van de bom uh, te beperken. Dus de aardschok en de luchtdruk... Uh, die willen we beperken. Maar is dit nu voor u een soort nou ja, experiment? Is misschien iets te losgezegd. Weet u wat u gaat doen? Want dit is geen dagelijkse kost. Nee, we weten wat we gaan doen. Alleen we hebben wel onze methode laten onderbouwen door TNO. Uh, dat, dat we een wetenschappelijke onderbouwing hebben. Dat we echt uh, schade proberen uit te sluiten. Dat is natuurlijk ons doel. Want het is een bom die ruim 900 kilo springstof bevat. En met de bommen die u heeft bevestigd zelfs nog meer. Hè? Ja, 1040 kilo zit erin. Ja. Uh, dus dat is een behoorlijke hoeveelheid. En normaal gesproken, waar wordt dat normaal gesproken tot ontplotstof?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 Nou, dat kan heel ver zijn, ligt ook aan de bewolking. Maar uh, duizend kilo aan de oppervlakte, dat kan tot tientallen kilometers uh, ruitschade opleveren. Dus dat is heel moeilijk in te schatten, maar je krijgt zeker veel schade. Dus de eigenaar van wie dit land is, waar dus op lag, die, die is erg blij dat jullie hem uh, toch nog tijdig hebben weten te vinden. Die is blij dat het vandaag 4D is en dat die bom vandaag weg is. U zei net, um, om die schokken een beetje te dempen, moeten we allerlei maatregelen nemen. Nou, onder andere een hele grote hoeveelheid zand die op die bom is geplaatst. Wat gebeurt er dan nog meer? Nou, als je normaal gesproken een bom gaat afzakken met heel veel grond, wat we hier ook doen, 5000 kubieke grond erop, daarmee verklein je de luchtdrukwerking, maar je vergroot de aardschokwerking. Dus we hebben het grondwaterpeil verlaagd, zodat je een droge grond krijgt daaronder, waardoor de schokgolf kan absorberen in de grond. En we hebben sleuven gegraven dat de aardschok in de sleuf komt en dan zijn kracht verliest. En, en dat is graven van die sleuven, dat is nu nog gaande? Dat is nu nog gaande, dat moet 2,5 meter diep, helemaal rondom de bergzand. dus dat is echt wel een behoorlijke, behoorlijke hoeveelheid werk. Dus nog even afwachten wanneer men daar klaar mee is. En wanneer uiteindelijk... En wie gaat dan die bom vervolgens tot ontploffing brengen? Dan Weet u gaat, dat? Nee, dan gaat de Sjambior uh, Oek in de staat ah, U gaat... zit al te grenzen ja, maar... U heeft er wel zin in volgens mij. <laughs> ja, nou, we zijn er nu al een week of drie mee bezig. En uh, ik heb nog zin om uh, dit project een keer af, af te gaan ronden. Dat gebeurt met een knal in elk geval. Dat gebeurt met een vreselijke knal. Zo'n grote knal, inderdaad, wordt dat daar in Kruisland, in West-Brabant. U hoort de sergeant-major Onko die straks op de knop mag drukken dan. U begrijpt, uh, wij gaan kijken, we weten dus niet precies wanneer het is, maar wij gaan natuurlijk kijken of we dat live mee kunnen maken hier op Radio 1. Radio 1 vandaag. Ze zijn rechter dan rechts en vinden dat de overheid zich vooral nergens mee moet bemoeien. De Amerikaanse Tea Party viert vanavond haar vijfjarig jubileum al in Washington D.C. De kopstukken van deze populistische protestbeweging... zoals Rand Paul, Ted Cruz, Michelle Bachman... spreken daar over de toekomst van de Tea Party. In de uitzending te gast Erik van Brugge van campagnebureau BKB... bezocht als campaign watcher verschillende Amerikaanse campagnebureaus. Praat ons even bij. Goedemiddag meneer van Brugge. Goedemiddag. Wat is nou het eerste waar u aan denkt bij de Tea Party? Nou, mijn eerste is een persoonlijke ervaring... dat ik bij Michel Bachman bij een rally ben geweest in Iowa. Toen dacht ze nog te kunnen winnen, die uh, voorverkiezingen. En dat de voorverkiezingen voor uh, het presidentschap. En dat was een hele uh, opgewekte, uh, vrolijke sfeer... met allemaal enthousiaste Tea Party aanhangers. Ja, ik vond het heel grappig om mee te maken. Uh, de dag daarna um, belandde ze geloof ik in de ziekenboeg... en daarna is het nooit meer hersteld van, uh, van, van, die, van die avond... Um, maar dat is, dat is mijn persoonlijke herinnering. En verder is het natuurlijk een beweging... die wel heel veel in Amerika in verandering heeft gebracht de afgelopen jaren. Wat, wat is er door veranderd? Nou, kijk je, in 2008 heb je Obama gehad met een enorme revolutie... die hoop en, en verandering beloofde. Uh, dat was een soort linkse revolutie, zou je kunnen zeggen. In 2010 is het natuurlijk heel hard uh, gecorrigeerd door de Tea Party die opkwam. Die zei van ja, we willen helemaal niet die, uh, die hoop. En we vinden het uh, heel eng wat die linkse Obama aan doen is. Wij willen gewoon veel minder staatsbemoeienis... Cut spending, reduce deficit, balance budget, zeiden ze. Zorg ervoor nou dat we gewoon eens een keer uh, minder overheid, minder bemoeienis. En daarmee vonden ze heel veel zetels in het congres. Wat eigenlijk betekent heeft dat Obama heel veel moeilijker gekregen heeft om zijn agenda uit te voeren ja en, en het komt altijd weer uit op die belastingen. En, he, minder belastingen, minder overheid. Ja. En zo. Dat is toch eigenlijk wel een beetje het fundament... als je dat zo mag zeggen, van waar Amerika toch op gestoeld is. Vandaar ook dat het Tea Party heet. Nee, absoluut. Het, ze ze neemt zichzelf niet, niet voor niks. De Tea Party is ja. daar een historische gebeurtenis. Uh, zij denken echt, van we moeten, de overheid moet zich zo weinig mogelijk mee bemoeien. Ze tekenen ook allemaal beloftes. Dat als zij in het congres komen... dat ze nooit in nimmer de belastingen zullen verhogen. Dat betekent ook dat ze een beetje de politiek in Amerika... echt in gijzeling houden. Want zij, de mensen die op die tik... Het gekozen zijn, doen dat niet. He, dus er, is, er zijn hmm. eigenlijk een beetje twee republikeinse partijen aan het ontstaan. Eén partij die redelijk is en die wil onderhandelen en die compromissen wil sluiten. De andere die haar poot stijf houdt. En daarmee echt een beetje voor zorgt dat, er, dat het heel ingewikkeld wordt om iets te bereiken in Washington. Ja, dus belasting. Ge, absoluut geen belastingverhoging. Ik uh, hoor nog zoiets als read my lips, maar goed. En, <laughs> ja. en, en natuurlijk de zorg. Hè? Want dat zorgpakket wat Obama uh, altijd in wilde voeren en doorgevoerd is, dat is misschien wel de ergste nachtmerrie. Luister even. Naar Michelle well what a deal, Mr. President, Mr. Speaker, what a deal. The American people, especially vulnerable women, vulnerable children, vulnerable senior citizens now get to pay more and they get less. That's why we're here. Because we're saying let's repeal this failure before it literally kills women, kills children, kills senior citizens. Let's not do that, let's love people. Michelle Bachman. Ze komt op voor de kwetsbare Amerikaan. Het Amerika. gaat ook wel heel erg om de onderbuik, hè? Dat ja, is echt... het, is, het, is, uh, het is genieten voor uh, rechtspopulisme volgens mij. Maar het is, wat ze hier doet is natuurlijk echt ongelooflijk uh, um, overdrijven wat er allemaal met die Obamacare aan de hand is. Dat is ook wel een beetje de retoriek van de Tea Party. Altijd ongelooflijk in de overdrive. Uh, ja, want wil... niemand was verzekerd daar. En door die nieuwe wet uh, is, eh, moet dat wel gaan gebeuren. Ja. Maar zij zegt, uh, ze zijn alleen maar duurder uit. En, en, en ze gaan er zelf als Dota. Ja, ze zijn duurder, uit, ze krijgen minder. Dat is echt dat is, dat is de retoriek. Terwijl ja, heel veel mensen konden het van tevoren niet betalen, kunnen dat nu wel. Maar goed, ze raken daar een het bij. Heel veel Amerikanen die ook zich vinden dat de overheid daar zich principieel niet mee moet bemoeien. En die zeggen van: Nou, zorg er nou voor dat mensen zelf genoeg middelen in de handen krijgen om dat te doen. Overheid, bemoei alleen met de taken waar je voor bedoeld bent. Gezamenlijk zorgen voor veiligheid, en dat soort zaken. En laten we ons vooral zo weinig mogelijk belasting betalen. En die dingen regelen we zelf wel. Nou, daar hebben ze echt heel veel succes mee gehaald. The cat maar waar ze het niet in geslaagd zijn... is om landelijke politiek uh, ook bijvoorbeeld een presidentskandidaat te brengen... die, die, die, die geschikt is om, om Obama te verslaan, bijvoorbeeld. Is dat, komt dat ook omdat er misschien niet zo heel veel eenheid is? Want je hebt toch allemaal kleine stromingen ook nog binnen die Tea Party? Ja, er is een Tea Party caucus. Daar is die Michel Bachman, die je net hoorde, ja. is daar uh, voorzitter van. Nou, die, dat is een, een, een, hard gezegd een zootje ongeregeld. Uh, van mensen die allemaal op verschillende soorten tickets... in verschillende stalen, st staten zijn gekozen. En het lukt inderdaad niet om... Uh, Gezamenlijk een vuist te maken en iemand naar voren te schuiven. Ted Cruz zou het bijvoorbeeld kunnen zijn in 2016, die onomstreden een presidentskandidaat namens hun beweging is. Nou, nu hebben ze natuurlijk ook een probleem met die Republikeinse partij, die gesplitst is in een gematigde vleugel en een radicale. En dus het wordt heel ingewikkeld, denk ik, om, om genoeg mensen achter zo'n kandidaat te krijgen. We hadden het over de belasting, was natuurlijk heel erg tegen zijn. Een andere uh, Tea Party-prominent uh, is Rand Paul. Uh, laten we even naar hem luisteren over die Amerikaanse Belastingdienst. Yeah. Anybody want some IRS agents? Why don't we start with the 16.000 IRS agents that are going to implement Obamacare? <laughs> die, die ambtenaren, zeker van de belasting, kunnen we best wel missen. Ja. Yeah. Vooral die mensen die Obamacare invoeren, zijn niet nodig. Wij regelen het zelf wel. Dus, um, maar voor Amerikanen dit? Ja, natuurlijk. En heel veel mensen vinden dat ook, vinden ook echt dat dat een nobele zaak is. Geen overheid. Zorg ervoor dat mensen de middelen krijgen om het zelf te regelen. En laat niet het voor ons regelen. Dat is een heilige overtuiging van heel veel Amerikanen. Uh, zelfs bij de democratisch dat sla, raak je er nog wel eens naar. Uh, andersom zie je wel dat doordat die Tea Party, die Republikeinse Partij en daarmee het land in gijzeling houdt, dat ze wel steeds minder populair worden. Want wat kunnen ze dan uh, voor invloed hebben bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen? Nou, de invloed zal uh, in mijn ogen vooral negatief zijn, zodat, uh, omdat de Republikeinse Partij eigenlijk gespleten is in twee. En dat betekent dat de Republikeinen het heel moeilijk gaan krijgen om een geschikte tegenkandidaat voor de gedroomde kandidaat van de Democraten, Hillary Clinton, te krijgen. En dat het dus heel lastig zal zijn om die te verslaan... als jij uh, uh, in die primaries heel radicale kandidaten gaat voorstellen... die de Tea Party nou eenmaal uh, steeds naar voren schuiven. Ja. Nou volgt u die campagnes daar in Amerika en ook, ook dat van de Tea Party. Dus uh, wat leert u daar eigenlijk van? Wat, wat, wat kunnen wij daarmee? Kijk, die Party is, eh, je zou kunnen zeggen dat de PVV op een bepaalde manier in Nederland daar een, ook, ook een soort vertegenwoordiger van is. Zorgen dat je op een vrij eh, eh, makkelijke en simpele manier vertaalt wat er in de eh, onderbuik van de samenleving leeft. Nou, van deels zijn het natuurlijk echt oprechte zorgen voor mensen die er zijn. Eh, en wat je ervan leert is dat je in je campagneboot altijd moet zorgen dat je zo eh, helder en simpel mogelijk moet vertellen waar je precies voor staat. Um, maar het, het is echt wel een andere situatie in Amerika. Ja. Dat het een stuk radicaler dan het hier is. Ja. Um, dus uh, één op één kopiëren kan je niet. Nou, <laughs> maar in ieder geval mooi om het daar in de gaten te houden. Erik van Ruggen van Campagnebureau BKB. Dank u wel. Another fool like before Cause I ain't got Parsons Project moet er even ietsje eerder uit. Komt nog een keer goed. Eye in the sky. Radio 1 Vandaag. Het is tijd voor Alleen Vandaag. We gaan met kunstenaar Sander Bokkinga mee. En verslaggever Joris Kreugel zocht hem op in zijn atelier. Ik ben Sander Bokkinga en ik ben alleen... Alleen ben jij, wat doe je? Ik uh, ben kunstenaar. Ik werk uh, tussen architectuur, sculptuur en design. Ik zal het de werkplaats laten zien. Het is echt waanzinnig groot hier, hè? Ja, ik zit in een voormalige pan van de Milieudienst Rijmond. Hier schuifel jij zo lekker een beetje in je eentje. Ja, ik heb hier heerlijk 1200 vierkante meter om lekker uh, dingen te kunnen maken. Ja, wat je hier ziet is een, is, is een, is een halve kerven die ik aan het namaken ben in het hout. voor een kunstwerk in Den Haag. Uh, hier wordt het frame in elkaar gezet het houten basisframe. En daarna wordt hij helemaal in de kunststof gezet en moet in een buitenruimte komen te staan. En, Dat moet dus hufterproof worden. Het is een opdracht voor twee kunstwerken bij twee scholen... die rug aan rug zijn gebouwd in Den Haag. En op beide schoolpleinen komt een, een halve kerven Die uh, symbool staat voor uh, ja, de vrijheid. De vrijheid waar, waar ik denk een kind naar op zoek is. In ieder geval, ik als kind. Het is eigenlijk heel autobiografisch. Ik wou het liefst op school lekker weg, lekker buiten spelen, voetballen en alles. En eigenlijk niet op school zitten. Maar anderzijds is het ook hele dubbele. Je wil als kind ook wat leren. Wat ga je lassen? Ja, ik ben bezig bomen te maken.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 Is het werkelijk wat je leuk vindt? En daar ben ik wel tegenaan gelopen. Ik ben architect van huis uit. Die opleiding heb ik afgerond. Ik heb als architect gewerkt. Maar ik liep daar tegen muren op. Als kind woon ik echt op het platteland. En maakte allerlei dingen. En toen ga je studeren. En dan, daar ben ik dat maak, maken eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Ik ben blijkbaar geen bureaumens. Doen wat een ander graag wil. Eh, wetjes en regeltjes. Ja, daar liep ik gewoon echt tegen op. Toch, je gaat de onzekerheid tegemoet. En wat jij doet, dat zouden een heleboel mensen willen. Maar de meesten die doen het niet. Nou ja, ik heb het gelukkig op het moment gedaan dat ik nog geen gezin had. Als je naïef bent en, en er gewoon induikt en gewoon gaat... dan zie je ook wel. Ja. Op dat moment stond ik er wel zo in. Jij zit er anders in dan de meeste andere kunstenaars. Ik ben niet zo in een hokje te duwen. Ik ben geen sculptuurmaker. Ik ben geen designer. Ik ben geen architect, maar juist tussenin. In die zin zijn er al niet zo heel veel mensen die dit doen. En zakelijk denk ik dat ik er ook wel anders in zit. Ik heb nog nooit een cent subsidie gehad of zo. Ja, dit hoort toch eigenlijk ook zo dat je gewoon je best moet doen om werk binnen te gaan. Je, maar heb je dit jezelf allemaal aangeleerd? Dat heb je niet op je, je opleiding meegegeven? Nee, ik ben gewoon, eigenlijk gewoon proefondervindelijk dingen gaan maken. En uh, materialen gaan zoeken. En ik heb mezelf eigenlijk een opleiding gegeven in kunststof. Van wat, uh, en ik ga dan vaak naar de kunststofhandel toe. En uh, daar zit een meneer en die, die geeft een soort colleges. Okay. Dus die hoor ik dan ook helemaal uit. En dan, uh, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? Dus zo uh, ga ik heel veel te luisteren bij uh, andere mensen. En wat wil je uiteindelijk bereiken? Ten eerste bereiken dat mijn werk gewoon overal gezien wordt en dat ik er ook een goede boterham mee kan verdienen. Dat gaat niet zonder elkaar. Kijk, als ik moeite heb om, om rond te komen, dan leidt mijn kunst daar ook onder. Het begint nu pas dat ik een beetje begin te landen. Dat ik mijn plek begin te veroveren, dat ik goede opdrachten begin te krijgen. Dus ja, het heeft twaalf jaar eigenlijk uh, tijd nodig. En als je elke keer bedenkt van, Joh, als ik dit doe, ook al vind ik het niet zo leuk. Ik kom er wel verder mee, want daarna kan ik dat en dat. Ja, dan werkt het gewoon. Ja, mijn telefoon gaat. Ik denk een nieuwe opdrachtgever. <laughs> En dat was alleen vandaag met onze verslaggever Joris Kreugel. En de architect die dus kunstenaar was geworden. Ja, het komende uur misschien wel die hele grote knal in Brabant... waar ze de oude V1 gaan opblazen. Een knal op Radio 1. En we gaan het, het over het luik hebben. Ja. Links de uitverkorenen die in de hemel kwamen. Rechts de ongelukkige die in de hel belanden. En in het midden Jezus op een troon. Het, het, uh, het is een publiekstrekker eigenlijk van de Lakenhal. En die gaat daar verhuizen naar Amsterdam. Nou, het nou, het voor altijd. In. Dat gaan we zo direct vertellen. Oh, okay. In Radio 1 Vandaag.